woordvoerder heeft bevestigd dat de provincie vindt dat de loonsverhoging aan de aandeelhouders had moeten worden voorgelegd. Over de hoogte van het bedrag wil de provincie niet zeggen. Er drijft een tekort aan forensisch artsen. Volgens het vakblad Medisch Contact gaan veel van de 350 forensisch artsen binnenkort met pensioen en zijn er weinig opvolgers. Animo voor een opleiding tot forensisch arts is laag vanwege de kosten. Deskundigen pleiten daarom om de overheid voortaan de opleiding te laten betalen. Conferenties artsen werken vaak bij de GGD. Ze doen onderzoek naar slachtoffers van misdrijven. Vakbonden en werkgevers hebben een CAO-akkoord bereikt voor de grootmetaal. Werknemers krijgen de komende twee jaar een loonsverhoging van 4,25%. Werkgevers gaan ook de premie betalen voor de vroegpensioenregeling. En verder is afgesproken dat werknemers boven de 22 niet meer worden ingedeeld in salarisschalen voor jongeren.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 Still recalling things you